Op de A50 bij Veghel Noord zijn gistermiddag deelnemers van een trouwstoet bekeurd. Auto's reden daar langzaam en stonden stil op de vlucht- en invoegstrook. De politie heeft boetes uitgedeeld voor gevaarlijk rijgedrag... voor het niet dragen van een gordel, het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs... en het rijden met een ongeldig rijbewijs. De laatste tijd is er veel discussie over overlast door trouwstoeten. In Rotterdam werd een agent neergeslagen die probeerde in te grijpen.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zierven. Wanneer het lekkere weer is, de natuur in blijft de lach. Het baas is mooie, voor de dag. De meisjes maken stijven, pappeljatjes in de haar. De jongens kloppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Shaka'an, that's Mama zegt dat er man en oude cijfers bij maar is. En dan de roet zij uit dat kinder ze hier zo fris. ze plaster.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 Het was een, een, een aristocraat, Geer. Ja. Ja, en hier van het oude stempel zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt nooit hem met zijn voornaam kunnen Ik aanspreken. heb hem nooit getitueerd, nee. Wij hadden liefkoosnaampjes van onze als... uh, putten. Uh, sir, ja. met Engelse Sir noemde we hem ook wel eens. Ja, het.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 Je pensioen en dan uh, ga je daar uit en dan kom je terecht in de Brede-Rode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 Bram die op 14 augustus 1929 is ja. geboren ja. en tot ons alle verdriet helaas overleden is ja. veel te ja, op te jonge, jonge leeftijd. Te, te jonge leeftijd ja. In 1961, ja. Uh, dat was een schok voor ja. heel snel ja. Ja. ja, en ook voor het gezin de Sense was dat een uh, en zeker voor mijn moeder een uh, bijna niet te overbruggen verdriet. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, ja. ja.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 ik op uh, driejarige leeftijd waarschijnlijk, of vierjarige jaar leeftijd een driewielen kreeg en dan kon ik geweldig die brede gang van voor naar achteren mee erin rijden en uh, dat, dat herinner ik me nog je zat wel op het mooiste puntje van Zandvoer. Ja, ja, en mijn vader heeft met zijn Kodakje ook van het voorbalkon herinner ik me, foto's gemaakt van de, de tram, het eindpunt van de tram met uh, ja, daar nog zeer oude auto's op, van de jaren 30 en zo ja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 Op de heuvel? Nee, net nee, naast de heuvel? Nee, nee, nee. nee, nee beneden. Ja. Dus uh, de voorbij, dus van Stolberg weg. Ja. Uh, precies. Uh, nou, dat, uh, en, en dan aan de andere kant woonde meneer Peper. Naast, naast de postman woonde meneer Peper. Dat was de man van de Twentse Bank. Toen Twentse Bank. Later Algemene Bank Nederland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 We don't even talk anymore, and we don't even know what we argue about. Don't even say I love you no more. Saying how we feel is no longer. ja dat nummer Boys to Men met het nummer Water Runs Dry. Wat een heerlijke rustige muziek. Lekker hè? Ja. Voor de zaterdagmiddag. Prima. Uh, uh, lieve luisteraars, we zijn uh, vandaag bezig met het programma ZFM Oud Zondvoort tot 1 uur. en uh, We praten over de vader van Ger Sensen. Gers zit tegenover me. Wat hij allemaal in zijn leven heeft meegemaakt in het Sonfoort. We waren gekomen tot uh, 1938. Uh, verhuizen naar... Uh,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 konden doen. En dan is het zo dat dat badhuis had dus douches, rijen douches en een paar baden. Uh, de spelregels daar waren, maar ik natuurlijk niet voor mijn vader, dat je twintig minuten van een douchekabine gebruik mocht maken en een half uur van een bad. Er zat ook prijsverschil tussen.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 43, het een, een, een dieptepunt voor je vader. Ja. De watertour wordt ja. opgeblazen. Ja. Wederom 17 september. Ja, de geboortedag van mijn vader werd die opgeblazen. Hij ja. werd 43 jaar. Ja. En uit de stukken blijkt dat hij een uur voordat die tour werd opgeblazen... Ja. nog de tour is ingegaan, ja. de staven dynamiet heeft gezien... Ja. helemaal naar boven is geklommen. Is hij met Kuiper, de journalist, is hij erin gegaan. Afscheid te nemen. Ja. Dat moet ja. een dieptepunt geweest zijn ja, voor je vader. Ja, dat is het ook. Ja. Ze hadden gehoopt dat hem te kunnen...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 Zo'n groot restaurant En uh, ja, je moest naar boven klauteren. Het was wel een mooie tour. Het was toer. meer, ja. Ja, ja. Hij, had, uh, hij was wat, door zijn ronde vormen, was hij wat vrouwelijker misschien. Ja. Dan de huidige. Ja. En ja, de strijd die ontbrandt nu weer. We, Langzaamdee onder... nog, oh, Ger. sorry. ik neem het even over weer. <coughs> Muziek.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 Wanneer eens mij Wie heeft gestaan Voor altijd Blijf ik er gewoon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 Maar eens mij, wie geeft de staan? Voor altijd blijf ik er wonen. Ik ga daar nooit meer vandaan. Beelden uit vlogen jaren het geluk. Je meestal wil je leven niet meer kwijt Jaren later zie je dikwijls in gedachten weer terug En dan denk je, oh wat gaat die tijd op me Mijn dorpje, dicht bij het baan.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 minder beschadigd, ook minder ingebroken voor uh, ja, uh, de luisteraars dat uh, huis in de staat, daarnaast was het paadje en dat liep het ja, en een bruggetje ja, over weg. ons huis grenst aan de Kostvloerpark ja, en achter was een veldje, want nu gaan mijn herinnering weer werken, waar gevoetbald werd door ja, de jongens. Door, wordt gevoetbald door uh, ja, de familie Poster en de familie Sense en uh, ja, de hele buurt. Kreeg je zeker en die Boek. er ook kwam, kwam. Ja, en ja. ja, die al het vals speelde, dacht ja. ik, ja, ja, ja. Dat, en, ja. en jouw vader die stond wel als gijzegde? Ja, mijn vader die stond altijd bemindelijk te lachen. Ja. <laughs> ja. <laughs>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 En hij blijft eh, kantoorhoudend. Ja. Ook in de watertoren? Ook in de watertoren. Er zijn kantoren gebouwd aan de onderkant. Hè. Het hele bedrijf, eh, gemeentebedrijven, gemeentegas- en waterbedrijf is daarheen verhuisd. Ja. Um.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 What look, you're buying a song for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 Ik weet dat, omdat in 66 toen wij 45 jaar geleden trouwden, ja. de heer Posten naar voren kwam met de huwelijksbijbel. Ja, ja, en dat ja, ja, is alleen het ja, taak van afgelopen. Ja, Aarduigen. jij kent die rangen en standen beter ja. in, de bui, in de kerk dan ik. Ja. Ja. Dat komt nog wel keer. Ja, he. ja oké. Okay. Het aardige van de plaats waar ik hier zit op dit interview, ja. is dat we. Ik kijk uit op de ingang van het gasthuis Hofje. En daarbovenin staat een, een gedenksteen 1947. De opening van dat hofje.